We hebben vandaag een uh, mooi onderwerp. Ik denk dat het iets is wat uh, velen van ons echt zullen aanspreken... En helemaal, nou ook van vorige week een, die site heb ontdekt. Tot er ook blijkt dat er wereldwijd mensen zijn die met dezelfde lijn van denken opgegroeid zijn in de afgelopen 10-20 jaar. Dit is echt een uh, bijzonderheid. We hebben zoveel mooie stukken kunnen lezen. Dat ik zal er binnenkort wel een, een mailtje over gaan schrijven. Zodat we allemaal eens kunnen inloggen om te kijken wat er staat. Je kunt binnen zo'n korte tijd zo ontzettend veel leren. Trouwens, je kunt ook als je de site van Emmanuel Open doet, heerlijk uh, confronterende leerstukken. Maar goed, het is ook niet voor niks dat we uit Rome vertrokken zijn en Rome achter ons gelaten hebben, en uh, we momenteel eens een kleine twintig jaar strijd achter de rug hebben om de ene God te prediken. Maar het is inderdaad een zegen als je ziet dat er uh, nog vele anderen rondom ons heen dezelfde ervaringen maken. Luister, lieve mensen, het thema voor vanmorgen: Yeshua in de gestalte Gods. We hebben er ook een boekje van hangen, al jaren, maar niet iedereen leest altijd alle boekjes. Maar het is een thema wat ons op het hart geschreven is. Yeshua in de gestalte gods. Ik heb er maar een uitroepteken achter gezet, omdat ik niet teveel mijn stem wil verheffen. Dit is een uitroepteken, toch iets wat je met stemverheffing spreekt. We gaan beginnen een stukje te lezen uit de brief aan de Filippenzen, een brief van Paulus. En die heeft een hele mooie uitspraak gedaan en die zou je eigenlijk in je, in je brein moeten giffen, want het is een schitterende uitspraak. Paulus die zegt tegen zijn, een van zijn leerlingen, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Zo staat het geschreven. Ik zou er bijna achter zetten, is. Want het is natuurlijk nog steeds zo, dat is niet veranderd. Laat die gezindheid bij u zijn, dit is trouwens een meervoudwoord. woord, u bij jullie zijn, welke ook in Christus Jezus was. Ik heb daarboven een plaatje gemaakt van de taal waarin het geschreven is, het Grieks. daaronder de vertaling in het Engels en daaronder de vertaling zoals onze Bijbels vertaald zijn. Dan zie je dat hier in het Engels al staat het woordje dis, dat is een, echt een aanwijzend voornaamwoord, dit. Als je er een nadruk op wil leggen, zeg je dat kijk eens, dit. He, bij ons staat er die. Nou is die natuurlijk ook iets wat aanwijst. Maar als je zegt, hé, hey, dit. Nou, dat verschil dat zit er echt in. Want als je ziet wat er dus in de grondtekst staat, dan staat hier dit. Laat gezindheid zijn bij jullie. Welke was in Christus Jezus? En je ziet dat vertalen het altijd op allerlei manieren weer kunnen interpreteren of kunnen vertalen. Nogmaals, is dit niet slecht vertaald. Maar laat dit, deze gezindheid bij jullie zijn... welke ook in Christus Jezus was en natuurlijk ook is. Als we dienaren zijn en volgelingen van onze Heer... dan zullen dit zaken zijn die in ons zichtbaar zijn. Ik heb het er maar hard onder gezet. Wat staat er eigenlijk hier? Het woordje dit, laat gezindheid zijn... En onder jullie en ook in Christus. Dat staat er gewoon in het grondwoord geschreven. Dit laat gezindheid zijn onder jullie in meervoud ook in Christus. Het woordje wat hier staat, 51, 24. Dat is het woordje die hier omschreven. Daar staat duidelijk, tuto is dit. Het is dat. Het is een, een sterk aanwijzend voornaamwoord. En de gezindheid is 54, 26. Proneo, dat heeft te maken met ergens begrip van hebben. Je zou het moeten voelen. Je moet denken eraan. Het is een werkwoord. Het is niet iets dat je zegt, nou dat laat je voorbij gaan. Nee, het heeft een werkwoordsvorm. Het woordje en, dat is in, door, met, onder. Dat zijn voorzetsels. Dus je kan het niet sterk genoeg maken om die zin naar boven te krijgen. En humin... Wat hier staat, dat is 52.13. 52.13, dat woordje u, is gewoon jullie. Maar goed, in de Nederlandse taal wijs ik naar u en ik bedoel u allen. Maar ook als ik in de Nederlandse taal naar één persoon zeg, dan zeg je ook, nou, u weet het wel hè. Dus wij zien niet zo goed het verschil in onze, in, onze, in onze spelling of in onze taal. Maar in de grondwoorden staat duidelijk de meervoudsvorm. Het is iets wat hij zegt tegen de gemeenschap van gelovigen. Dit laat gezindheid zijn onder jullie, zoals ook in Christus Jezus. Nou, daar beginnen we vanmorgen mee. Dat is 2, vers 5 en 6. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En dan staat in vers 6. Die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn... Niet als een roof heeft geacht. Hoe is een zin? Een moeilijke zin. Dat is een moeilijke zin. Maar ja, goed, ook raar dat je dat woordje roof ziet. Wat is roof ook alweer? Is dat die pikken, jatten, je wederrechtelijk toe-eigenen? Je mag toch niet pikken? Of zo? We zullen kijken hoe dat er dadelijk in staat. Maar het gaat om Yeshua de Messias, die in de gestalte Gods zijnde. En het God gelijk zijn niet als een roof gehad. Dus hij denkt dat God gelijk zijn, dat is niet roven. Dat is niet stelen of, sowieso, of wederrechtelijk toe-eigenen. Moet je je voorstellen, als je dus met Christus verbonden bent, dat we het lichaam van Messias zijn. Hoe onze positie is ten opzichte van deze woorden. Dus realiseer je dat wij die in Christus zijn, met hem gedoopt zijn, opgewekt zijn in een nieuw leven. Onze oude mens is gestorven en onze nieuwe mens leeft. We zijn dus deel geworden aan het levende lichaam van Messias. Die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. We kijken, dat woordje gestalte 34, 44, er staat in het grondwoord morfe. En morfe is een vorm. Dus je zou kunnen zeggen, de vorm waarin iemand of iets zich laat zien. Je ontmoet iemand voor de eerste keer, en hoe zie je hem? Ja, als hij met een koning gewaad en een kroon opkomt, dan denk je, maar, dat is de koning. Ik krijg de koning op visite. Maar je zal dus zien aan wat hij draagt, hoe hij eruit ziet, wie je binnenkrijgt. Dus in de eerste plaats, het is dat morfe is de vorm waarin iemand of iets zich laat zien. Het morfe is een uitwendige verschijning, zichtbaar, niet onzichtbaar. Een engel zie je normaal niet, want dat is een geestelijk wezen, maar hij kan zich wel manifesteren. Het komt van het woordje morfo o, en dat is vormen, en dat is een werkwoord, net als 34, 44. Is dit een vormen? Iets wat je doet. Een werkwoord. Je kunt bijvoorbeeld in het gelaten... de brief van Paulus, hoofdstuk 4, vers 19 lezen. Mijn kinderen, zegt Paulus... terwille van wie ik opnieuw ween doorsta... totdat Christus in u... broeders en zusters, meervoud... want het gaat over kinderen... wanneer jullie gestalte verkregen heeft... Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta. Totdat Christus in jullie gestalte verkregen heeft. Daar ben je altijd mee aan het bouwen. Met je familie, je vrienden, je kennissen, met je gemeenschap. Met, ja? Altijd ben je aan het bouwen tot het besef van deze waarheid van Paulus. Die in gelaten staat, gaat beseffen. Nou blijft Paulus in gelaten altijd een speciaal boek. Want als je gaat realiseren waarom gelaten brief geschreven is, dat komt omdat er in de handelingen een periode is geweest dat er dus Fariseese mannen waren, gelovigen van de Messiaanse gemeente. Die hadden gezegd, als jullie je niet laten besnijden, kan je niet behouden worden. Deze zaak gaat niet over het besnijden, maar het aankoppelen alsof je hem gaan besnijden om daardoor behouden te worden. Er is nog nooit iemand gered door de besnijdenis. Abraham is niet gered door zijn besnijdenis. Nee, hij aanvaarde de woorden van de levende God die een verbond met hem sloot. En dat hij het aanvaarde, heeft God gezegd, laat je besnijden. Maar ook alle jongens, alle zonen die na je komen. Dus die besnijdenis die redt niet, het is een verbondsteken wat doorgaat door alle geslachten van Abraham heen. Nou, daar was een probleem gekomen omdat ze aan de besnijdenis de verlossing gekoppeld hadden. Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: er wordt nooit iemand gered door de besnijdenis. Maar de instructie aan Abraham gegeven en zijn hele nageslacht en die toe zouden treden in zijn familie, zelfs degenen die door geld gekocht werden, werden besneden en daarmee hoorden ze tot het huis van Abraham. Maar het is nooit bedoeling geweest dat daardoor redding verkondigd werd. Er waren dus Fariseese mannen, die hadden dat in de gemeente verkondigd. Nou, toen dat één keer gezegd was, ging Paulus op zijn achterste benen. Hij zei: Nou ga ik naar Jeruzalem. Nou gaan we dat voor eens en voor altijd uitpraten tot we weten hoe het zit. Mondelijk ervaring. Lees het nog maar eens na in de handelingen. Dan krijgen we dat andere woordje wat er staat, dat woordje roof. In de gestalte God zijnde, het God gelijk zijn niet tot roof heeft geacht. Dat is Harpagmos roof, zelfstandig naamwoord. Dat is in de eerste plaats de daad van het grijpen en beroven, het toe-eigenen. Dat gaat helemaal niet. En in de tweede, iets dat geroofd wordt of is. Een ander woord is het niet. Dus als hij zegt, die in de gestalte god zijnde, Yeshua, het godgelijk zijn niet als roof heeft geacht. Mooi hè? Luister, er komt nog een ander woord bij. Helikia. Dat spreekt over leeftijd en over lichaamsgrootte. Daar kom je eigenlijk dezelfde woordvorm tegen. Er staat in Lukas 2, vers 52. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. Dat is het woordje 22, 44. En genade bij God en mensen. Dus Yeshua... Als de zoon van God die in gehoorzaamheid wandelt, terwijl hij volledig en 100% als mens functioneert. Yeshua nam in wijsheid en in grootte toe. Hij had dus niet alle wijsheid bij zijn geboorte. Hij is als u en ik geboren uit een vrouw. En hij heeft het hele onderwijs van Torah moeten ontvangen. Daarvoor zat hij dag en nacht in de tempel bij de onderwijzers van Torah. Dus hij heeft moeten gaan beseffen wie die was, waar die vandaan kwam en wat zijn taak zou zijn binnen het koninkrijk van God. In Lucas 19, vers 3 staat bijvoorbeeld: en hij, dat gaat over uh, Zacchaeus, hij trachtte te zien wie Jezus was. Hij slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. Kijk, hier wordt precies hetzelfde woord gebruikt, 2244. Dus het heeft wel met grootte te maken. Het, het gaat erom, je moet een grote gestalte hebben, wil je ergens makkelijk overheen kunnen kijken. Hetzelfde woordje komt daarin terug, ook al wordt het hier vertaald met grootte. Dus dat woordje gestalte komt ook hier terug. Laat die gezindheid bij je zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte gods zijnde, dat was hij dus, het God gelijk zijn niet als roof heeft geacht. Hij had niks gestolen en pretendeerde niks groots te zijn omdat hij de zoon van God was. Nee, hij was wie hij was. Hij heeft alleen de boodschap van zijn vader gedeeld met het volk van Israël. Hij was een mens onder de mensenkinderen. Een wonderlijke ervaring. Filippenzen 2 vers 7. Maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En, heel mooi. Aan de mensen gelijk geworden. Yeshua is volledig aan de mensen, ook aan u en mij, gelijk geworden. Daar zit geen verschil in. Niet groter, niet kleiner. Maar hij is als de mensen gelijk geworden. Hier komt het woordje 2758 naar voren. Dat ontledigen. Zie je? Wat is nou ontledigen? Keneo, ledigen. Dat betekent van kracht beroven. Hij. Er was dus een mate van kracht in hem. En hier staat. Hij heeft zichzelf ontledigd. Van zijn kracht beroofd. Dus eigenlijk zijn kracht afgelegd. Keneo, ledige van krachtbehover, Yeshua legde de gestalte gods af. Want daarin zit kracht. Hij heeft niet wonderen en tekenen gedaan omdat hij zoveel kracht had. Nee, als hij zaken deed was het wat hij van God zag, wat God hem zei op het moment dat hij het moest doen. Volkomen in afhankelijkheid van wat vader zou zeggen. Dus je zou haast kunnen vertellen, hij is niet zomaar gekomen en gedacht, nou wat ga ik eens doen? Ik ga het hier genezen, die genezen, oh, fijn. Nee, het plan van God komt in Yeshua voor 100% tot uiting. Hij ziet zijn vader doen en wat hij ziet van zijn vader, dat doet hij. Dat woordje ken je nou Ledige van kracht beroven, dat is ook weer een werkwoord. Yeshua legt zijn gestalte gods af. Een wonderlijk woord, vind je ook niet? Hij heeft niet gedaan alsof hij God was. Hij heeft niet gedaan alsof hij God was. Nee, duidelijk. Dat klinkt goed. Luister, we krijgen het, het woordje diensknecht. Hij heeft de gestalte van een diensknecht aangenomen. Een diensknecht 1401, dat is een doulos, een slaaf, een lijfeigene. Dat is het bezit van een andere man. Dat is iemand die zich aan de wil van een ander. Overgeeft. Het is een metafoor. Toegewijd aan een ander met verontachtzaming van eigen belangen. Als hij eraan één toegewijd wordt, was het zijn vader, Abba Yahweh. Waarvan hij zegt, ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. Dus Yeshua heeft een God. De ene brachtige God, Yahweh, dat is zijn God en vader. En hij zegt, ik ga heen naar mijn God en naar uw God. Dus de God Yahweh is ook onze God. Ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader. Dus je hebt duidelijke uitspraken over wat er gezegd wordt. Wat Jezus gezegd heeft. Het gaat erom wat leren we van de woorden die geschreven staan. Hij, Yeshua, ontledigt heeft en de gestalte van een slaaf, een dienstknecht heeft aangenomen en hij is aan de mensen gelijk geworden. Dan krijgen we het woordje 444 dat van mensen, zie je hier zo, hij is de mensen gelijk geworden, dat is antropos in het Grieks. En antropos is een menselijk wezen, wij zijn allemaal menselijke wezens. Met daarbij het idee van, en dan komt hij, van zwakte. Want de mens is niet sterk. Als de adem weg is, is die weg. We leven door de genade van God. Met de adem van God. Waar mens en dier van leeft. Als we hem uitblazen, gaan we terug tot stof. En wat er dan in het stof weggaat, is niet meer wat opgewekt wordt. Want we zullen uh, vergankelijk uh, zaaien en we zullen onvergankelijk worden opgewekt. Dus het gaat om een menselijk wezen als we het over Yeshua hebben. Met daarbij het idee van zwakte. Waardoor de mens tot een vergissing komt of aangemoedigd wordt te zondigen. In welke situatie was Yeshua? Mens was de mensen waarin hij in een situatie kon komen van vergissing of aangemoedigd kon worden om te zondigen. Hij wordt ook door begeerte op een ander spoor geleid. Maar hij ziet dat, maar hij doet het niet. Nee, hij kent Torah. Hij is de vlees geworden Torah. En met ons is het hetzelfde. Met wat we van Torah geleerd hebben, als de verleiding op onze weg komt, dan zeggen we direct, Ah, ziet er leuk uit, dan gaan we niet fout mee. Het is een vreugde om Torah te kennen en het is een vreugde om te beseffen dat als je de misleiding als die aankomt herkent en je zegt, uh, dag, we gaan de weg van de Heer voor, dan is de vreugde in de hemel. Kijk, God verzoekt niet, maar hij laat beproevingen toe in ons leven. En we zullen de velen ontvangen van die beproevingen. Want we zullen door de beproeving heen scherp moeten worden. Dat we zeggen, hé, maar dat klopt niet, ze heeft God niet gesproken. Voor Yeshua... Zeggen we wel eens of denken we eens. Ja, voor hem was het geen kunst. Zeg, hij was God, zeggen de christenen dan. Hoe kwam nou God zondigen? Dat is onzin. Hij is de Zoon van God. Verwekt door het spreken van God in Maria. Hij heeft als mens gewandeld. En hij was te verzoeken. Anders zou het hele weg van Yeshua een spelletje zijn geweest. Want God is met het kwaad niet te verzoeken. Nou, Yeshua was wel duidelijk door kwaad hè, op de proef gesteld te worden. Maar hij slaagde voor 100 procent. En ik denk ook dat we met elkaar kunnen zeggen... sinds dat we de waarheid hebben leren kennen... zien we ook de verzoekingen om ons heen... en dan denk je... oh, ik zou dat wel eens willen... Nee, nee, dat ga ik echt niet doen. Hoe kan ik nou als zoon of dochter van God... dat nog gaan doen? Dat doe je dus niet. Het is een vreugde om te zeggen... weg ermee. Dat is voor de heidenen, dat is niet voor ons. Lieve mensen, hij heeft zich ontledigd... en de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aangenomen... en hij is aan ons mensen gelijk geworden... Is dat Yeshua? Dat is Yeshua. Dat is wat het hele evangelie ons laat zien. Waar we het koninkrijk van God voorgesteld krijgen. En onze Heer Yeshua die tot in de nerven van ons bestaan kan voelen en kan zien. Want hij is door dezelfde zaken verzocht geworden. Net als wij, alleen hij zondigde niet. Daar hebben wij nog wel een strijd mee. Mooi is dat hè? Dan praat je toch maar over een paar teksten uit wat Paulus te zeggen heeft. Ik vind het een schitterende man, die Paulus. Hij is echt een man, een Torah-kenner. Dan staat er verder, vers 8. En in zijn uiterlijk, oftewel gestalte, daar komt hij weer, hè? hij die in de gestalte gods is. In zijn uiterlijk, het is hetzelfde woord als gestalte, van een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd, Yeshua, en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, niet gewone dood. Maar zelfs de dood des kruises. Hij had maar één woord hoeven te spreken tegen die mensen die hem kwamen arresteren. Zodat ze hem niet konden pakken. Hij zegt tegen die mannen. Wie zoeken jullie? Ja, we zoeken Jezus. Oh, zit hij, dat ben ik. En het is boem. De hele massa achteruit. En dan zijn ze opgekrabbeld. Hij, wat is er met jullie aan de hand? Ja, we zoeken Jezus. Nou, zit hij, dat ben ik. Boem. Twee keer, er zijn mensen die zeggen dat woordje ben ik, hey, dat is de ik ben, dat is God, dat is Yahweh. Maar dat is een kronkel in het denken, hij zegt gewoon ego mi in het Grieks. Als die blinde man ziende wordt, dan wordt er ook gevraagd, hey, ben je geziende geworden? Hey, jij was toch die blinde? Ja, zegt hij. ego mi. dat ben ik. Maar nu ben ik ziende. Hoe kan dat? En dan wijst hij op Yeshua. Dus dezelfde woorden, dezelfde constructie... waar Yeshua zegt... was Yeshua geneest en waar de mensen vragen... hé, hey, jij was toch blind? Ja, zegt hij. Jij was toch die blinde? Ja, zegt hij, dat ben ik. Maar toen kon hij zeggen, ja, dat was ik. Maar dat woordje ben ik zegt niets over het... ik zal zijn die ik zijn zal. Dus waar het in de Torah gaat over de zijnde... Daar willen de vertalers nog wel ik ben ik, die ik ben uh, vertalen. Maar dat staat er niet. God is de zijnde. Hij is toen de zijnde. En in de toekomst is hij de zijnde. Hij is altijd de eeuwige zijnde. Hij gaat nooit over. Wij staan op, wij sterven. Of wij worden geboren, we sterven. Yeshua is verwekt en hij is gestorven. Maar deze rechtvaardige is door de vader opgewekt. En hij zit aan de rechterhand Gods. Waar die... Altijd zal zijn, als onze hoge priester. Ja, totdat we dadelijk ook weer door hem uit de dood zullen opgewekt worden. Want hij kocht met zijn bloed ons. En hij heeft ons het eeuwige leven beloofd. En we zullen met hem regeren tot in eeuwigheid. Wonderlijke ervaring. Maar het is een basis van het evangelie van het koninkrijk van God. Zijn uiterlijk of zijn gestalte als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden. Ja, tot, de dood, tot de dood van het kruis. Hij probeerde niet te vluchten. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Yeshua gebeden... en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, dat is Yahweh... die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. En hij, dat is Yeshua, is verhoord uit zijn... Hey. Uit zijn angst. Hij is niet gered van de dood. Want die weg die moest hij gaan. Maar de angst die bij hem was om die weg te gaan, daarvan is hij verlost. Wonderlijk. God die redt hem dus niet van de dood, want die weg moest hij gaan. Maar God die verhoort hem uit zijn angst. Daarom is het heel belangrijk als wij in onze maatschappij van onze tijd angst te hebben... Die zijn serieel de mensen, angsten, waardoor ze stilvallen. Nee, we zullen moeten wandelen in de weg van Yeshua. En op Gods woord vertrouwen, dan wordt de angst wordt weggenomen. Dan kunnen we gaan zoals we moeten gaan. Zo heeft Hij, dat is Yeshua, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Vind je dat dan geen schitterende stuk als je dat leest? Yeshua is de weg gegaan zoals wij hem gaan. Volkomen als mens, want als hij dat niet had geweest, was het een spelletje geweest. Nee, volkomen als mens is hij de weg gegaan. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Mijn vraag eroverheen is: wanneer leren wij gehoorzaamheid? Pas als er op onze weg strijd komt. En we moeten omwege de waarheid overwinnen. Als de waarheid bovenaan staat... Dan zeg je, Haha, ja, maar dat zegt God... Die weg, die ga ik. Ook al zegt iedereen dat je gek bent. Of niet klopt. Of dat je opoe en je overgroot opoe, opo al zondag vierde. Dus jij denkt dat die verloren gaan, Heb er niets mee te maken. Wij moeten naar het zicht wat we hebben op Torah en profeten... Wandelen zoals Torah en profeten zeggen. Zo heeft Yeshua... Hoewel hij de zoon was, de gehoorzaam moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden. U en ik ook. En toen hij, vers 9, Yeshua, het einde had bereikt. Is hij, Yeshua, voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dat stopt niet als je deze teksten leest. Yeshua is voor ons hard noodzakelijk om hem te zien, om hem te horen en om hem te volgen. Als er één is die ons bij de Vader brengt, dan is dat Yeshua. Als je denkt dat je zonder Yeshua, zonder Messias eh, tot de Vader kan naderen, kan helemaal niet. Hoe konden ze in Israël naderen tot de Eeuwige God? Daar hadden ze de hele tempelheerschappij voor nodig. Met alle priesters, de hoge priesten, de offeranden. Bloed, stieren en bokken waren allemaal symbolen van het grote offer wat door Yeshua gebracht zou worden. Man van vlees en bloed. Toen Yeshua het einde had bereikt is Yeshua voor allen die hem gehoorzamen, Shema, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dus zal zij die in Yeshua zijn, die zullen in de eeuwigheid een andere plaats hebben van degene die je nooit bereikt hebben. Ook de godsmannen die voor Yeshua geleefd hebben, die hebben door het geloof gekeken naar de Messias die zou komen. En op grond van hun geloof in Messias die nog komen moest, waarvan ze wisten, hij komt uit David. Op hem hebben ze vertrouwd. Dus ook degenen die voor hem geleefd hebben, al vanaf Adam en Eva, die hebben door hun offeranders ge gezien waarop ze uit moesten kijken voor de Messias die nog komen zou. Zo is er vanaf Adam tot aan vandaag één volk wat in vertrouwen op Messias tot het heil is gekomen. Dus zelfs mensen die Yeshua niet gezien hebben, maar voorkomen daarop vertrouwen, komen tot hun doel. Onomstotelijk. Hebreeën 12 vers 4 nog. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Hé, hey, Paulus zegt dat tegen de Hebreeën. Hebreeërs, ook in Manuel gemeente. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En het is een belangrijk woord, want kent u dat woord worstelen? Aan worstelen komt nooit een eind. Kijk maar naar worstelen in de, op de televisie als het er is. Dan hebben ze zijn been te pakken. En dan, denk je, nou weer, dan komt hij er achteraan. Dan hebben ze weer zijn kop te pakken. Of als je een worstelpartij ziet. Dan denk je. Oh ik ga nooit aan worstelen beginnen. Maar het, eh, wat we doen. Dat weerstand bieden. Om bij Yeshua te horen. Dat is een levenslange worstelpartij. Dus denk niet dat je morgen zegt. Oh, het is over. Ik hoef niet meer te worstelen. Want dan ligt de volgende beproeving alweer klaar. En moet je weer worstelen. Prijs de Heer, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zon, de. 2, vers 9. Daarom heeft God hem, Yeshua, ook uit de mate verhoogd. En hem, Yeshua, de naam boven alle naam geschonken. Yeshua. En wat betekent dan Jeshua? Jaweh redt. Yeshua is niet de redder. Als je in de Torah leest, is Jaweh de redder van alle mensen. Of we dat snappen of niet. Maar Jaweh zendt redders uit. Er staat ergens in Zacharias, er zijn vele verlossers gekomen, ook voor Israël. Verlossers. Maar Yeshua was uiteindelijk de verlosser die ook in staat was de prijs te betalen door zijn kostbaar bloed. Daarom, omdat hij het was, heeft God Yeshua uitermate verhoogd en hem Yeshua de naam boven alle naam geschonken. Daarom is het als we tot vader gaan, Abba Yahweh, ik bid u in de naam van Yeshua. Daarmee pleit je op het offer wat hij heeft gebracht... Dat dat als verzoening mag zijn voor het probleem waar je mee staat. Daarom kunnen we tot vader gaan in de naam van Yeshua. En een bidden om hulp, om verzoening, om vergeving van zonde. Want vaak staat zonde in de weg waardoor we op een heel negatief terrein terechtkomen in ons denken. God heeft hem uit mate verhoogd. Ja, zelfs in de hemel opgenodigd en een plaats gegeven aan zijn rechterzijde van zijn troon. Opdat in de naam van Yeshua, van Jezus, zich alle knieën zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde, zelfs die onder de aarde zijn. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen. En alle tong zou beleiden, die dag die gaat komen. Want alle mensen zullen eenmaal uit de dood worden opgewekt. Daar zit dan nog wel eens een keertje duizend jaar tussen. Maar de rechtvaardigen van alle eeuwen, die worden in de eerste opstanding opgenomen. Uit het graf. En die gaan een taak vervullen. Maar na de duizend jaar worden ook alle andere mensen opgewekt. En die zullen natuurlijk voor het oordeel staan. Er is maar één zaak waarin je het oordeel kan staan. Dat je mag wijzen op Messias Yeshua. En God verzoemt, Hij heeft verzoend. En zijn bloed is tot vergeving van onze zonden. Daarom heeft God Yeshua uitermate verhoogd en hem een naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Yeshua zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Yeshua de Messias, Jezus Christus is Heere. Tot eer van God de Vader. Yeshua is here. Mooi, hè, je heren? Het probleem is namelijk: in het Nieuwe Testament maken de vertalers geen onstrijd tussen Yahweh en tussen Yeshua. Als je de schriften kent, dan kun je de tekst herleiden naar Genesis of naar de profeet. En dan zie je dat het citaat wat ze gebruiken, hoewel ze heren schrijven met kleine letters, eigenlijk hoofdletter staat in het Oude Testament. Maar er is geen onderscheid bij de Nieuw Testamentische schrijvers. Dus waar ze ook Yeshua als here aanduiden, schrijven ze met kleine letters. En zo ontstaat er dus verwarring. Dat de mensen niet meer durven te zeggen, hé, er is wel duidelijk onderscheid tussen Yahweh God en Yeshua de Zoon van God. Dus dat is een mankement in ons Nieuwe Testament. Dat woordje here, kent u dat woord? Dat is curios. En here 2962, is in de grondtaal meester. Curios, van het woordje Curos. En Curos is kracht en macht. Dus het is niet zomaar een meester iemand. Hè? Hij moet wel duidelijk een gebied hebben waar hij over staat. Hij die meester of bezitter is van iemand of iets waarover hij bevoegdheid heeft, heeft te beslissen. Dan ben je dus een meester. Dan ben je dus een Curios. Dus Yeshua wordt duidelijk van geschreven dat hij niet zomaar heer is. Denk ik, oh, dat is heer, hè? Adon of zo. Nee, het is meester. Het is in een andere uitleg, regeerder. Het is een vast, die Curios. Het is zelfs een Romeinse keizer is een Curios. Dat woord Curios is een eretitel die getuigt van respect en eerbied, waarmee de slaven hun meester, hun Curios, schieten. Een vorm van duidelijk respect. Dus als Jezus Christus is dus Heerde. Hij is curios, Hij is meester. Hij heeft iets in de hand waarin jij ook zit. Waarover die macht heeft. Als je je binnen de macht van Messias wil bewegen. Het is een eretitel titel die getuigt van respect. Yeshua is onze meester. Je zou bijna kunnen zeggen Rabbi. Is ook een meester. Een rabbijn, een raf, een rabbijn, dat is een onderwijzer. En een rabbi, kent u het verschil tussen rabbijn en rabbi? Rafi, dat is mijn meester. Dus zeg tegen niemand, je bent mijn rabbijn. Want één is uw rabbijn, dat is Yeshua. En dan staat er rabbi. Noem niemand je meester, want één is uw meester. Rabbi, zegt hij, dat ben ik. Misschien leuk om te weten, hè? Eerentitel, maar Yeshua is onze rabbi, onze meester. We gaan verder, Matthäus 17. Hier gaan we verder op die gestalten. Zijn gedaante veranderde voor hun ogen. Zijn gelaat straalde gelijk de zon. Ja, Zijn klederen werden wit als het licht... Schitterend, hè? Wanneer was dat ook alweer? Op de berg? Het? Tot hij daar met zijn discipelen staan. Met de drie discipelen. En tot hij Mozes ontmoet. En dan wordt Yeshua helder licht. Net als Mozes in de woestijn. De gedaante van Yeshua veranderde voor hun ogen. Zijn gelaat straalde als de zon. En zijn klederen werden als licht, zo wit. Eigenlijk het type van Mozes... Romeinen 12. Daar zegt Paulus, word nou niet gelijkvormig aan deze wereld, broeders en zusters. Maar word nou eens hervormd. Word nou toch hervormd door de vernieuwing van uw denken. Je moet Torah gaan denken. opdat dat moogt je erkennen wat de wil van God is. Alleen maar door Torah lezen ontdek je wat de wil van God is. En als je uit de kerk komt en je gaat Torah lezen, dan laat je dat achter, want ze, zo is de wil van God, of je komt er alleen maar om te zeggen, luister goed dominee, je zegt ABCD, dit staat er geschreven, doe je voordeel ermee, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, ja dat is het goede, het welgevallige, het is het volkomene wat God in zijn Torah aan zijn volk vraagt. 2 Korinther 3, vers 18. En wij allen die met een aangezicht. Hé, hey, dat is toch ook leuk, hè? Waarop geen bedekking meer is. De heerlijkheid des Heren, dat is dus God in dit geval. Weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld. Heb je het wel eens gelezen zo in deze context? Wij allen, broeders en zusters. Die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Hoeveel mensen doen er niet een doek over de hoofd als ze bidden? Het is precies datgene wat we niet moeten doen. Ons hart moet staan voor God, opdat we de doek af kunnen leggen en naar God kunnen zien. Net als Jacobus. Toen ze hem dood gingen gooien met stenen, toen hief hij zijn aangezicht op naar de hemel. Hij zei, ik zie Ze werden woest, die mannen. Stenen pakken, dood gooien, anders konden ze niet. Maar hij zag de heerlijkheid van God in de hemel. Nou het wonderlijk is, wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, want we hoeven ons niet te schamen. We zeggen precies wat er in de Torah staat, wat Mozes gezegd heeft en wat er in de Torah staat, gaan we ook doen. Dan heb je dus geen bedekking meer voor je aangezicht, dan heb je dus de sjaal afgeworpen en zeg je, dat is het woord van God. Dus wat je nou in de Torah leest, pieken niet verder, ga doen wat er staat. Shema Israël, hoor. Israël. Want zo is de wil van God. Maar. Nou dat zijn dingen die we leren moeten. Hebben we die al geleerd omdat we al tien jaar. Uh, naar Torah willen leven. Nee. Elke keer ontdek je nieuwe stukjes. Daar gaan we over praten. Geen bedekking meer op ons aangezicht. De heerlijkheid des heren. Hier gaat het gewoon over God. Dat niet Yeshua. Want God is de vader van Yeshua. Mijn God en vader is ook. Uw God en Vader. En hier gaat het over God. Weerspiegelen en veranderen naar hetzelfde beeld. Wij worden veranderd naar het beeld van God. Dat beeld van God. Dat is 1501. Of trouwens dat andere woord dat was veranderen. Dat is hier weer metamorfo. Veranderen zie je. En naar het beeld 1504 is een icoon. Wij kennen iconen. He, er zijn hele kerken die altijd maar iconen dus in die kerk hangen, van Beeld van Piet en Jan en Kees. Schilderijen, iconen, noem maar op. Hij praat hier over het icoon. Het beeld, een afbeelding of een gelijkenis. Gebruikt voor de morele gelijkenis op God. Van de vernieuwde mens. Dus pas na onze één keer. Het beleiden van onze zonde en we mogen opstaan in een nieuw leven en een Torah getrouw leven leiden. Dan krijg je dus door het Torah getrouwe levenswijze het beeld van God uit te dragen. Samen met je Messias. Want we zijn ook nog eens een keertje in de naam van Messias gedoopt. In zijn dood en in zijn opstanding. Dus de oude Willem kent niemand meer. Die is dood. Begraven. Maar de opgestane Willem is één met zijn Messias Yeshua. We zijn één lichaam. Eén lichaam. Bij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, lieve mensen... die de heerlijkheid van Yahweh onze God weer spiegelen... want we doen gewoon wat hij gezegd heeft... wij veranderen naar hetzelfde beeld. Icoon. Gelijkenis. Gebruikt voor de morele gelijkenis op God van de vernieuwde mens. Het is toch leuk als je die dingen zo terug kan vinden, hè? We gaan verder. Jezaja die zegt in hoofdstuk 11, vers 1: Er zal een reisje voorkomen uit de tronk van Isaï. En een scheuts uit zijn wortel zal vrucht dragen. Een reisje is gewoon een klein takje. Je reept de dikke boom, maar onderuit komt een klein takje. Een scheuts uit die wortel. En die gaat vrucht dragen. En op hem zegt Jezaja. Hier wijst hij op. De Messias op Yeshua zal de geest van Yahweh rusten. De geest van God. God is alomtegenwoordig, weet je nog? Je zou kunnen zeggen hij zit achter de maan en achter Jupiter. Hij is zo groot in dat gigantisch geestelijke lichaam. Heeft hij alles gecreëerd en te schapen. En alles wat hij schept erin kan leven en sterven en opstaan, dat functioneert allemaal binnen God hij heeft een formaat, kunnen wij ons niet bedenken want wij zijn drie dimensies en God heeft gewoon een vierde misschien nog wel een vijfde dimensie hij is onzichtbaar, maar hij is bij ons we leven door hem we halen adem en we hebben ruach alles leeft door de adem van God op hem Yeshua zal de geest van Yahweh rusten wat is dat dan eigenlijk? Op Yeshua zal de geest rusten van wijsheid en verstand. Oh, dus als de geest van Yahweh op je rust. Dat is datgene wat hij in Torah vertelt. Yeshua is de vlees geworden, Torah geworden. Ja, ja, de wijsheid en het verstand heeft hij uit Torah. Ook de geest van raad en sterkte komt uit God. Weet u nog? En de geest van kennis en vrezen van Yahweh komt uit hetzelfde gebied. De vreze des heren maakt rein. Mooi is dat, hè? Vroeger dacht ik altijd, vrezen is toch angst? En, en dat is het ook. Want als je het, het woord vrezen in het Grieks hebt, nou, dan daar staat phobus. Nou, als je weet wat een fobie is, hè, daar heb je dat mee. Dus het is wel degelijk wat het is. Het is phobus. Het is, de, uh, moet je uit pure angst leven? Nee, maar de vreze des heren is rein. Dus je onderwerpt je aan dat wat God zegt... Als God het gezegd hebt, dan buig je en dan ga je. Op Yeshua zal de geest van Yahweh rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. En de geest van kennis en vrezen van Yahweh. Ja, vers 3. Zijn lust zal zijn in de vrezen van Yahweh. Wil je daar je naam voor zetten? De lust... Wij hebben altijd van, ja lust, lust begeert, hè? dat is niet goed natuurlijk. Maar het goede begeren, daar is geen einde aan. Maar het minder goede, het niet goede, het kwaad. nee. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des heren. Lust, dat is waar ik mijn zin op gezet heb. Hij, Yeshua, zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien. Dat is mooi. Yeshua zal nog spreken, rechts spreken, niet rechts spreken, naar hetgeen zijn oren horen. We hebben Yeshua nou hebben leren kennen als mens. Duidelijk als mens. Hij, Yeshua, zal niet rechts spreken naar hetgeen zijn ogen zien. Nog zal hij rechts spreken naar hetgeen zijn oren horen. Yeshua had verbinding met zijn hemelse vader. Die kon door al die mensen met hun mooie gezichten... en met hun mooie plannen heen kijken... wat achter hun oren gebeurde. Dus hij had iedereen door. Ook de Farizeeën en de schriftgeleerden... die zochten om de tafel hem te tackelen. Moeilijke vragen stellen om te kijken of ze in een val konden lokken. Yeshua is ons voorgegaan... Ook wij zullen het ervaren in ons leven. Er zijn mensen geweest die van Yeshua afgevallen zijn. Onbegrijpelijk. Ze willen gaan vasthouden aan het oude verbond. En dat kan niet, want daar hebben ze stieren en bokken voor nodig en een altar en een tempel. Maar die is vernietigd door God, vanwege het goddeloos gedrag. De ware tabernakel is in de hemel. Daar is onze Heer Yeshua, hoge priester. Dat is toch wonderlijk. Wij hebben dus een tabernakel in de hemel. De ware tabernakel. Met de ware hoge priester. Als we daar een beleiden maken aanspraak op hem. Hij schenkt verzoening. Menigvuldig. Hij brengt zelfs dadelijk ons eeuwig leven. Hij zal ons opwekken uit de dood. Hij zal ook Abraham opwekken uit de dood. Want hij is de Messias waar al Gods kinderen op uitgezien hebben. Zijn lust zal zijn in de vrezen van Yahweh. Yeshua die zal niet rechtspreken naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen. Want, zegt Jesaja, de messias, Yeshua, zal de geringen in gerechtigheid richten: de kleintjes. Hè? En over de ootmoedigen, dat zijn zij die, die nederig zijn des lands, in billijkheid rechtspreken. Want ook de ootmoedigen hebben hun fouten en gebreken. Maar hij zal billijk recht spreken. Hij zal ook zeggen, mijn bloed, mijn bloed, ga in, in de vreugde van onze vader. Wonderlijk, hè? Hij zal de geringen, de kleintjes van de gelovigen in gerechtigheid richten. En ook de ootmoedigen, de nederigen, des lands billijk recht spreken. Maar hij, Yeshua, zal de aarde slaan. Met de roede van zijn mond. Hij zal het zeggen. de gebroed. Net zoals hij het in Israël deed. En met de adem van zijn lippen. Zal hij de goddeloze doden. Kunt je het voorstellen? Als hij komt. Tot die woorden spreekt waar mensen dood van neervallen. Gerechtigheid. Zal gordel van zijn lenden zijn. En trouw. De gordel van zijn heupen. Dus dat is een synoniem. Dus het gaat om gerechtigheid en trouw. Dat heeft hij zijn kleed mee vastgemaakt. Weet je dat? Dit zijn synoniemen, en dat zijn deze ook. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lenden zijn, en trouw de gordel van zijn heupen. Schitterend, die grote brede band. Ze maken er anders mooie tekeningen van, hè, als de Heer komt. Jezaja zegt verder in 53, vers 1. Wie gelooft nou toch wat wij gehoord hebben? En aan wie is nou de arm van Jawee geopenbaard? Er moet eens met een, met een Joodse man of vrouw over praten. Die verwerpen Jezaja 53. Ze hebben het niet eens in hun boeken staan. Zo erg is het dat ze dat niet kunnen zien. Ze willen hem niet zien. En dank God dat hij een tijd heeft bepaald tot het tot ons heidenen is gekomen. Want als de volheid van de heidenen is ingegaan, dan zal hij zijn boeken openmaken voor zijn volk. Wat denken je dat God rechtvaardig is en eerlijk is? God is billig. Echt waar. De mensen krijgen allemaal dat inzicht... waarin ze zullen zeggen... Heere God, op de knieën vallen. Ze zullen hem aanbidden. Er is maar één God en u bent de enige waarde God. En ook Israël zal moeten erkennen dadelijk... dat uiteindelijk Yeshua voor hun betaald heeft. God wil dat we hem zullen leren kennen. Ook de velen die al lang gestorven zijn. Wie gelooft wat wij gehoord hebben, zegt Jezaja. Aan wie is nou de arm van Jahwe geopenbaard... Want als een lood, dat is weer zo'n takje, schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dore aarde. Het was gestopt met Israël, met het heil. Maar uit die laatste tak is dat takje naar voren toegekomen. Hij had gestalten nog luisteren. Kent u deze uitspraak? De mensen die Yeshua hebben zien zelen met zijn schandpaal. Die hebben het gezien. En ze hebben gelachen. Hij zegt, is nou? hij zegt dat hij de zoon van God is. Is hij nou de Messias? Is dat een man? Is dat zijn man? Is, is dat hem nou? Hier is door Jezaja over geprofiteerd. Als een lood schoot hij op voor het aangezicht, als een wortel uit door de aarde. Hij had gestalte, nou we weten nu wat gestalte is. Nog heerlijkheid, dat wij hem zouden hebben aangezien. Als wij daar hadden gestaan, hadden we gezegd, wat een sloeber, zegt jongen, jongen, jongen. En dan komt er een gelukkig Simon, die zegt, nou ik kan niet meer aanzien. Laat mij, Ik draag die dat kruis weer voor hem. Hij was niet om aan te zien, Yeshua, toen hij naar het kruis werd gebracht. Hij had zelfs geen gedaante meer dat hem zouden hebben begeerd. Kijk die mooie gezonde Yeshua. Die sterke Jood. Die een boodschap had van Torah en profeten. Die liet zien dat hij Messias was. En degenen die hem op hem uitgezien hadden. Die hebben hem herkend. Maar dan zei hij de Christus. Er waren zelfs blinden langs de weg. Yeshua! Yeshua! Ik ben blind. Maak me ziende. Maar omdat hij zei Yeshua... Zoon van David. En dan zegt Yeshua, wordt ziende. Dus op herkenning en in geloof... ontvang je datgene wat de Heer belooft. Maar Yeshua zelf... had geen gedaante... dat we hem zouden begeerd hebben. Zo zag hij er geslagen uit... toen ze hem afgerost hadden... om naar Golgen toe gebracht te worden. Echt waar, ze hebben hem rauw geslagen. Openbaringen zegt verder... in hoofdstuk 5 vers 4. Uh, ik weende zeer... Het zijn natuurlijk allemaal beelden die we ook met elkaar hebben. Ik weende zeer, omdat er niemand waardig was, gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Die boekrol met die zeven zegels, weet je wel? Dit zijn allemaal beelden die, die we moeten gaan snappen. En een uit de oudste die zegt, hé, hey, ween nou toch niet die, over die boekrol die ze zo graag willen inzien. Want zie de leeuw uit de stam van Judah, de wortel van David... Hij heeft overwonnen hoor. Want als wij voor dat orde van God zouden staan... we zouden wegkruipen in de diepste kuilen. Oh mijn God. Maar we hebben Yeshua. Echt waar, die staat voor ons. De wortel van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Dus Yeshua die komt dan waar wij al denken... oh mijn God, hij gaat de boek open doen. Hij gaat het boek openmaken. Maar dan komt Yeshua. Compleet ander plaatje... En een uit de oudste die zegt dan tot mij, Hey, ween toch niet? Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, hij heeft overwonnen, hoor. Om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Daarom kan hij ook vrij spreken. Ook al hebben we schuld, maar onze schuld werd weggedaan door het bloed van Yeshua. Het is een vreugde, hoor. Openbaringen 22, daar zegt de eer, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden... Dus Jezus komt niet zelf. Jezus stuurt zijn engel. Oh, dat is mooi zeg. Ik, zegt hij, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. Oh ja, wie is er dan gekomen? De engel. Hij zegt, want ik, zegt Jezus, ben de wortel en het geslacht van David. De blinkende morgenster. Maar hij heeft macht gekregen over alle engelen. In de hemel, op de aarde, zelfs onder de aarde. Hij beveelt de engelen macht. Dus roep tot de Vader in de naam van Yeshua. En hij zal je een engel sturen. En die engel die kan nog een geestelijk wezen zijn. Maar hij kan ook een nabijstaande broeder of zus. Of een andere man of vrouw zijn. Dat je denkt, nou, er is nu toch een man in mijn leven gekomen. Ik ben gelijk helemaal uit mijn problemen. Je lijkt wel een engel. Dat snapt die man zelf niet. Maar hij is toch wel op je weg gekomen. Dan denk je nou ja, dit is een engel van God. Kan niet anders. En die man zie je misschien nooit meer terug. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik, zegt Yeshua, ben de wortel en het geslacht van David. Ik ben de blinkende morgenster. Nou, daar gaat hij hoor. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, die zeggen, Kom. En wie dorst heeft, hij komen. En wie wil, broeder en zuster, nemen dat water des leven om niet. Dat is Torah. Het levende woord van God. En wat verkondigd werd door Yeshua. Hij zegt, ik ben het woord. Schitterend, hè? Openbaringen 22. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Zie je dat? Amen. Kom. Heer Jezus, uit de schreef schreeuw het uit. Vers 21, de genade van de Heer Jezus zijn met u allen. Zo sluit u dat keurig af. Amen? Amen. Het is wel schitterend als je dit soort zaken gewoon leest. We doen niks anders dan alleen maar stukjes tekst lezen. En laat de Heer het maar doen. Laat je hart maar verheugd worden erin en verheug je in de uitspraken van de Heer. Klaag niet meer, huil niet meer, omdat je zo klein bent of fouten maakt. Verheug je in uh, je verbondenheid met Yeshua, onze Heer. Shabbat shalom, lieve mensen.